Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl Dit is DJ RPM bij de Lokale Omroep Goorle. Je luistert naar de Jera On Air Festival special bij de Lokale Omroep Goorle. Het Jera On Air Festival vindt dit jaar plaats op 26, 27 en 28 juni te IJsselstein, Limburg. Walk away and walk alone of En heren, jongens en meisjes, welkom bij de lokale omroep Ghole. Met misschien wel het jongste programma van deze week. Dit is DJ RPM's Music Monday. En dan zou het leuk zijn als ik mijn bedje begon. Kom op, dat kan niet. Dat kan niet. Nee, kan het niet. Nou, anyways, um, vanavond de Jera on Air special 2025. Jira on Air. Um, we hebben een speciale gast vandaag, Thijs Vogels. De vice-president, de vice-voorzitter, marketingmanager... en vooral ook programmeur van het festival Jira on Air in IJsselstein. Goedenavond, Thijs. Goedenavond. Dank je wel dat je er bent. Um, als je iets dichter bij de microfoon zit, horen wij jou ja. helemaal top, denk ik. Ik doe mijn best. Kijk, dat komt helemaal goed. Ik draai hem gewoon maar verder open. En uh, aan de andere kant van de tafel heb ik uh, zitten DJ Dirk. Ja, ik zit heel goed bij Van de, van de Goolse Groeven. Goolse Groeven, ja. ja, ik, ja. ik heb ook nog een, uh, ja, een beetje een, uh, een, een van vroeger uit uh, liefde voor de punk en hardcore. Dus uh, toen jij vroeg wil je komen, dacht ik, ja, dat wil ik wel. Het is niet alleen speak, psychedelic. Nee, nee, ik doe niet alleen een psychedelic, nee. Ik doe ook nee. een uh, harde shit. Ik mag van Steven nooit uh, muziek draaien waarin geschreeuwd wordt. Nou, vanavond kom ik echt volledig aan het trekken. Er wordt vanavond uh, niet ja. geschreeuwd, dat hoorde je net al in onze openingsjingle. Ja, goed. Ik, ik ben zo iemand die dan toch wel vindt dat er een openingsjingle moet zijn. Ik snap ook niet waarom. Was hij leuk trouwens? Ja, ik uh, was weer uh, aardig onder indruk van jouw, uh, jij bent al echt, uh, jouw jingle kwaliteiten zijn, uh... zijn gestegen sinds ja. vorige week. Hè? Ja. ja. <laughs> en dat ondanks een weekend best kept secret. Um, Thijs, Jera on Air. Um, wat moeten wij verwachten bij Jera on Air? Wat moet je verwachten bij Jera on Air? Uh, een hoop gezelligheid, veel uh, dansen, veel uh, drinken, veel uh, vriendschappen, mm -hmm. veel uh, gebroken... Uh, Gebroken vingertjes, gebroken ditjes, gebroken datjes, maar uh, nul no ruzie. Zeg maar. Iedereen uh, doet het uh, vriendschappelijk, vindt het leuk om dat te doen en uh, gaat er dan nou gewoon lekker weer verder. Ja, en, en dat allemaal met uh, een bepaald niche, genre, thema geloof ik, hè? punk, hardcore, metalcore. Wat eigenlijk niet. Wat hebben we niet op Jera qua muziek? Ja, we gaan dit jaar zeker ook nog wat verbreden. Ja. Dus we uh, hebben ja, een pendulum of een, uh, een danser curry, zeg maar. dus we gaan een beetje richting de hip-hop, maar ook mm -hmm. richting de elektronische muziek. Uh, vorig jaar hadden we zelfs Orgel Joke. Dit jaar hebben we drukwerk. Dat ja. uh, noemen we wat. Dus ik heb Henk Wijnkaard al eens gezien. Dat ja, ja, ja. ja, ja, is allemaal de schuld van die rode jager, volgens mij. Of niet? Ja, die, ja, die he? heeft wel een vinger in de pap, zullen we ja, zeggen. Ik weet het ook niet. Die komt uh, ineens uit het bos met zijn uh, jachtgeweer. En dan brengt hij allerlei uh, gekkigheid mee. Of, uh, hoe, hoe komt hij op jullie uh, festival terecht, eigenlijk, die rode jager? Nou, we zijn gewoon met hem uh, in contact gekomen. Ook via andere festivals en zo. We, zijn eigenlijk een soort van, we hebben een soort van vriendschap opgebouwd. En, uh, en langzaam heeft hij zich gewoon uh, naar binnen gewerkt. Ja, ja, zo ja. ja, ja. Maar uh, nee, we vinden het heel leuk en het, het slaat bij ons ook heel goed aan. Het is echt uh, superleuk om te zien als er dan zo'n uh, zo uh, zo Nederlandse oude legend, zeg maar, uh, een song staat te doen en de hele tent allemaal met punkers gaat los. En er wordt gecrowdserved en er ontstaan Circle Pits. En die mensen die weten zelf ook niet wat er overkomt, zeg maar, die hebben alles meegemaakt. Maar toch komen ze weer op iets nieuws terecht. En uh, ja, dat is echt super tof om ja. te zien. Ik zag een Circle Pit vanmiddag bij Met de Vlam in de Pijp. Wat? Ja. ja, echt serieus. Henk, Henk, Henk... Wijngaard. Ik zag een filmpje op YouTube met uh, Henk Wijngaard uh, met de vlam in de pijp. En dat was gewoon een circle pit. Ik denk, daar had ik bij willen zijn. Die man die krijgt een hartverzakking als hij dat ziet, denk ik. Hij was daar zelf bij, hè? Ja, ja, ja, ja. ja nee. hij stond hij gewoon is... op het podium en hij heeft het overleefd. Ja. Uh, hij stond gewoon zelf te filmen op het podium, tijdens ja. zijn opreden. Ja. <laughs> <laughs> Machtig mooi om te zien. We hebben het dus over een festival drie dagen lang in IJsselstein-Limburg. Krap een uurtje van uh, Tilburg af. Ik reis meestal uh, gewoon op en neer, s ochtends en s avonds. Want dan vind ik lekker fijn. Ik kan mijn eigen bedje slapen. Maar ze hebben ook best wel veel uh, campingbezoekers, uh, toch? Klopt, ja. ja. Ik denk dat wij uh, dagelijks ongeveer uh, 15.000 bezoekers hebben. Waarvan uh, ja, 7.000, 8.000 mensen wel op de, op de camping slapen. Kijk. Zo, ja. dat zijn uh, behoorlijke aantallen. En dat is niet altijd zo geweest. Maar uh, voordat we naar de historie gaan van Jeroen R... jullie willen natuurlijk ook weten wat je daar kan horen. Op dag 1, 26 juni, rond de klok van well, is kwart voor twaalf ongeveer. Volgens mij mogen we een kwartiertje langer spelen, toch? Dat klopt, ja. ja, ja Bullet for een my Valentine. Verlengd, ja. En uh, ik heb één heel favoriet nummer van Bullet for my Valentine. Dus ik denk nou als ik dan één keuze zeker gedraaid wil hebben... is het deze... Bullet for my Valentine, All These Things I Hate. We've all overwhelmed me. Once more I'll say goodbye to you. Torn apart at the seams of my dreams, turn to tears, I'm not feeling this situation, run away, try to find that safe place you can hide, it's the best place to be when you're feeling like yeah! van uh, Bullet for My Valentine hier bij de lokale omroep Goorle. We hebben het over Jera On Air vandaag. En um, iemand die daar alles over kan vertellen is hier in de studio. Um, Thijs, um, hoe is Jera On Air eigenlijk ooit begonnen? Oeh, ja, dat is uh, heel lang geleden. Dat was in 1992, als ik het goed heb. Mm -hmm. uh, Jera On Air komt eigenlijk van, uh, van de Jera vandaan. De Jera is de jongerencentrum in IJsselstein. Ja. En dat is in 1970 is ontstaan en dat kwam eigenlijk vanuit de, de carnaval. Want uh, uh, er werd wel carnaval gevierd, alleen de jeugd die moest eigenlijk een aparte uh, hok hebben, zeg maar. Dat was een beetje het idee. En uh, zo is de Jere ontstaan, dat staat ook voor de Jeugdraad, zeg maar, de, de afkorting. Oh, zo. Uh, nou, snap <laughs> ik ook, nou snap ik ook al die carnavaleske dingen die... Uh... Ja, ja, ja, Oké, okay. uh, nee, ik vertel verder. sorry. Maar er was dus een Oude loods. en uh, daar werd het Jongerencentrum in, uh, uh, in gebouwd, zeg maar. En dat ging uh. eigenlijk van... Generatie op generatie werd dat doorgegeven en rond 92 toen eigenlijk, uh, ja, de festivals echt wel een opkomst kwamen, uh, toen dachten ze ook daar, uh, uh, ja, we willen eigenlijk een buitenfestival gaan organiseren. Ja. En het eerste jaar uh, kregen ze nog geen vergunning van de gemeente, dus toen hebben ze het binnen gedaan en toen heet het uh, Fuck uh, Gemeente Veneraai Festival. <laughs> uh, <maar> ja. Mooi. Ja, <laughs> ja, ja dat authority. was echt een beetje afzetten tegen, inderdaad, tegen de authorities. Uh, een jaar daarna kregen ze wel een, uh, een vergunning. En toen is er buiten een, een, een kar in de grond gegraven. En uh, wat hekken met de landbouwzeilden eromheen geplaatst. En uh, de bar is naar buiten ge, uh, gedaan. En uh, zo ontstond het festival. Mm -hmm. Niet zo dat uh, de koeien daar ook nog rondliepen. Ja, een wij verder weg. Maar die moesten, die moesten <laughs> eruit waar, ze, waar het festival was. Maar die stonden gewoon een stukje verderop. Ja. Ja. Ik kan me daar zo wel bij, uh, bij voorstellen. Um, in 1992. Uh, wat stond er toen op de bil? Uh, goeie vraag. Uh, ik durf het eigenlijk niet meer zeker te zeggen, ik weet wel, mijn, uh, mijn moeder die was penningmeester mm -hmm. en mijn vader die was vrijwilliger, dus uh, ja, zij moesten daar naartoe en ik was zelf een jaar of zes, zeven, en, uh, ja, met mijn broer dus achter op de fiets bij mijn ouders en uh, ja, hun moesten gaan werken, dus wij werden gewoon in mm -hmm. het publiek uh, gedumpt en we gingen daar een beetje uh, strooigevechten doen volgens mij met de mensen, het was een beetje een boerenrockfestival op dat moment. Strooigevechten, dat waren de gevechten in de jaren negentig... wat ze later met, met schuimmachines zijn gaan doen, toch? Ja, volgens mij wel, ja, zoiets. <laughs> nou, nee. ik heb zelf nog wel eens een festival georganiseerd, dan hadden we een schuimparty. Maar dat was echt op zo'n weiland niet aan te raden. Dat is echt niet, niet te doen. Dat weiland was helemaal stuk. Ja, dat is geen goede combinatie, denk ik. <laughs> maar je bent dus eigenlijk je hele leven al actief bij Jera. Ik ben er al, ja, is met de paplepel ingegeven, ja. ja. Klopt, ja. Seconde. School. Maar uh, ja, de Jera dat is eigenlijk binnen het jongerencentrum. Dus daar uh, begon het al, de, de kleuterschool die was daar sowieso. En vanaf basisschool groep 6 uh, werden daar op donderdag al altijd activiteiten georganiseerd. En dan, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk iedere generatie wordt er wel iets georganiseerd. Dus het uh, uh, meeste jongeren die beginnen in de Jera. En uiteindelijk, als ze het leuk vinden, uh, eindigen ze bij uh, Jera On mm -hmm. en, uh, Dus eigenlijk is het ook gewoon een grote vriendenclub uh, waar we het mee organiseren. Oeh, dat is fantastisch. Ja, Nog gedreven op vrijwilligers ook, uh, zijn je al natuurlijk. Uh, dat er nog kan in deze tijd. Hè? Ja, dat is echt goud hoor. Ja, ja. want, want overal festival, lopen vrijwilligers. Het is cancel omdat ze niet genoeg Oeh. vrijwilligers hebben. Of uh, de begroting niet rondkrijgen. Ik vind het uh, super knap. Ja, ja, dat klopt. Je hoort ook op veel plekken waar ze nog wel met vrijwilligers werken. Maar dat ze dan met uh, verenigingen doen. Hè? Dus dat de ja. verenigingen gewoon een minimale vrijwilligersvergoeding krijgen. Maar bij ons zijn het echt allemaal gewoon unieke vrijwilligers. Uh, ja, bijna de helft komt gewoon uit het dorp. Dat is echt van... Uh, van kinderen van uh, weet ik veel, 12, 13 die, uh, die de koffie rond kunnen brengen tot uh, ja, uh, bejaarde mensen bijna. Zeg maar. Dus iedereen uh, die draagt zijn steentje bij en die, die het graag mee. We moeten zelfs op een gegeven moment uh, inschrijvingen stopzetten. Want dan hebben we er al uh, ruim duizend uh, unieke bij elkaar. En dan, uh, dan is het eigenlijk vol. En mm -hmm. dan uh, zijn de reserveplekken zelfs opgevuld. Dus uh, nee, daar zijn we heel uh, blij mee en ook heel trots op. Kijk, prachtig. Um, ja, de, de eerste dag is 26 juni en dan staan er natuurlijk heel veel bandjes op het programma. Ik, uh, ik ga er een paar noemen en eentje gaan we wat van draaien. Um, op het uh, mainstage vinden we onder andere Fit for an Autopsy, Polaris en Ginger uit Oekraïne. Um, Ginger uh, wilde ik eigenlijk draaien, maar ik kon geen liedje kiezen. Dus misschien dat we daar straks nog op, uh, op terugkomen. Oké, okay, um, oké, okay, ja. Ja, ja. <laughs> Ik, denk, ik vind dat echt wel een hele toffe band. Um, uh, ander bandje. Uh, ken ik eigenlijk alleen maar van een uh, Michael Jackson cover, Dirk. Uh, heb jij daar meer info over? Of ben jij onwetende Arno? Wie is onwetende Arno? Dat is mijn ai jingeltje van vorige week. Oh, <laughs> ik dacht echt dat Arno zou komen vandaag. Ja, ik, ik denk dat hij erbij is. Ja, ja? ik denk het wel. A als, als maar je, hij is nog niet wakker. Als je de jingles aan de praat krijgt. Of wat? <laughs> nou, <zijn> wel, uh, <laughs> ja, hij zit erin. Hij zit erin. Ja. Nou ja, ik, uh, ik heb Alien Endform uitgekozen. Mm -hmm. uh, gewoon vanwege het jeugdsentiment, want ik was toen twintig of zo, twintig jaar geleden en dat was echt wel uh, ja, dat is zo lang geleden ja, dat is lang geleden, ja, 2001 ja? was dat, 2001 Remco. 2001, ja ik wist nou, niet dat het bestond, toen ik nog geen baard had dat kan ik me zeker niet voorstellen nee? ik heb oh. jou nu nooit zonder baard, ja. gezien. oh trouwens wel. ik ja, heb al wel ja. zonder baard gezien ja, ja, Eén maar, keer per jaar ja, met, uh, oké, okay, met november. met vooruit, Movember, vooruit. Ja. maar um, ja, gewoon, ik heb ze toen ook gezien dat jaar mm -hmm. na, 2002, kwamen ze naar Pinkpop. En uh, ja, dat was uh, gewoon... Uh, gewoon uh, omdat ze die hits hadden, was dat natuurlijk uh, prima goed. Helaas had die meneer wel stemproblemen. Dat was mm -hmm. wel jammer, dus uh, dat ging hem minder goed af. Maar uh, ja, het was wel gewoon een, een, een puik, uh, gezellige show. En dan die bassist die dan heel uh, gekke bekken trekt... en uh, met zijn basgitaar op te gooien, dat deed hij dan. Dat gooide hij hem zo om zijn nek heen. Bassisten van tegenwoordig. Die, ja, ja nou, dat vertrouwen. is 20 jaar geleden. Hè? Ik weet niet oh, of ja. je dat bij je, Biera ook gaat doen. Misschien breekt hij zijn nek dan wel. Hè? Weet je 24 niet, 20 jaar geleden. 24 jaar geleden, jaar geleden. Ja, ja. kijk, kijk. kijk. Ja. Dus voor all times sake gaan we even terug naar de bioscoop met Alien and Farm. En movies uit het begin, Zeros En uh, ja, toen had je inderdaad een hele pop-punk stroming en uh, daar konden zij prima in mee natuurlijk. Horen we denk ik uh, die avond, uh, uh, donderdagavond ook nog wel in de, wat is het, de Reven natuurlijk. Want daar, uh, daar speelt Imonite uh, Night Mainland dan. Klopt ja, onze vrienden van, uh, van Dynamo in Eindhoven, ja. Uh, ja daar zijn ze veel aan uh, geleerd. We hebben straks uh, Bart nog even in de uitzending ook, dus dat is uh, super tof. Nou gezellig. En um, ja, uh, we hebben het net al gehad over, over de vele vrijwilligers die het festival dragen. Maar uiteindelijk geen festival zonder bands. Hoe kom je nou tot een programmering van drie dagen lang, vijf podia, bomvol? En ik heb geluisterd, ik vind het eigenlijk allemaal goed dit jaar. Ja, dat is een, uh, dat een hele lange uh, zoektocht. We, uh -huh. zijn, uh, we zijn ook nu al bezig voor uh, 2026. Maar hoe we dat doen is, uh, ja, we hebben een soort van uh, samenwerking met Moyo daar, uh, daarvoor. Wij zijn mm -hmm. natuurlijk ook als organisatie allemaal vrijwilligers. We hebben niet uh, 24-7 de tijd om aan en te werken. Dus ja. wat zij eigenlijk doen is bij alle internationale agenten ophalen welke bands er allemaal van plan zijn om te gaan toeren. En dan uh, krijg ik met, een, uh, met de hoofdprogrammeur van Jeroen met, met de voorzitter dan uh, de hele lijst. En dat zijn 300, uh, 400 bands misschien al, uh, op het begin al. En dan gaan we eigenlijk een soort van uh, cherrypick. Dus dan gaan we kijken: oké, okay, dit vinden wij tof, bent dat vinden we tof, bent. Ja. En dan gaan we uiteindelijk een beetje puzzelen. We willen natuurlijk uh, wat ouder, wat nieuwe spul. Uh, ja, een beetje een goede, goede mix van alles. Um, en het moet natuurlijk ook allemaal betaalbaar zijn. En ze dus moeten dan ook uiteindelijk uh, in, in de tour moeten passen. Zeg maar. Dus ja. Uh, ja, dat is altijd een hele, hele lange puzzel. Want er valt heel veel af en er komt heel wat dingen bij. En ja, um, ja sommige dingen zijn toch wat duurder dan je eigenlijk wil. En uh, soms dan. Uh, wil je een band heel graag, dus dan, uh, dan ga je iets, uh, iets, iets te veel betalen misschien, of in ieder geval uh, voldoende betalen. En soms is het juist andersom, dan wil een band heel graag en dan, uh, dan betaal je wat, wat minder. En, uh, ja. ja, Ik kan me in de scene voorstellen dat er wat kleinere nieuwe punkbandjes wel denken van Jeroen R, daar moet ik gespeeld hebben. Ja, dat denk ik ook wel. En, uh, en, maar dat, dat supporten wij ook uh, heel erg. Uh, we hebben ook jaarlijks een, een bandwedstrijd in Dynamo, dus we vinden ook heel belangrijk dat jonge opkomende bands bij ons spelen, zodat mm -hmm. die ook een groter podium krijgen en, uh, en de mogelijkheid om, om die stap te zetten, zeg maar, om uh, en, ja, wat groter te groeien. Die bandwedstrijd, wie heeft dat dit jaar gewonnen? Uh, I'll Get By. I'll Get By. Heeft ja, die, die gaan gewonnen. we dan dadelijk even opzoeken. Ik ben ja, benieuwd naar. Dat kunnen we doen. Ja. Hele toffe band. We hadden volgens mij, moet ik hem uh, liegen, maar ik denk 130, 140 inschrijvingen. Mm -hmm. En wat we dan altijd doen is met, uh, met acht of negen personen, en, uh, ik deel zeg maar, die lijst van 130 dan in, in vier of vijf. En dan mag iedereen zijn top drie of vier uh, meenemen en dan gaan we een avondje bij Dynamo zitten. En dan uh, uh, gaan we die top twintig zeg maar, nog terugbrengen tot vier. Mm -hmm. En dan is er een keer uh, in Dynamo zelf zeg maar, een wedstrijd waar we dan ook weer een externe jury hebben. En daar, uh, daar komt de winnaar uit. Tof, I'll get by. Die gaan we straks even opzoeken en dan gaan we dan nog even draaien. Um, iets anders wat uh, volgens mij wel een van jouw all-time favorites is. Uh, Wagon. Ja, Wagon is zeker een <laughs> van mijn all-time favorites. Uh, ja, daar is voor mij, ja, voor mij ook wel een beetje mee begonnen met Wagon, met NoFX, met Rancid. Uh, uh -huh. die, die groep en bands. Gingen, uh, ja, we gingen vroeger als, uh, ja, met, met een hele bus vol met uh, mijn jongens uit IJsselstein uh, naar, naar Groesrock mm. toe. Groesrock in België no, was ons uh, ja. favoriete festival. Heel jammer dat dat niet meer bestaat. Ja, ook En eens geweest, ja. ja. Een mooi festival, ja. Ja, ik moet zeggen, we zijn er nog wel goed met die mannen in contact. Toevallig vandaag nog mee gemaild. die komen ook uh, ieder jaar nog naar Jero Dus we vinden het fijn dat wij uh, voor hun beeld ook een beetje de legacy hebben overgenomen. Zodat het, het, het nog, wel, uh, ja, dat ja. Dan nog wel bestaat. Um, maar ja, daar is wel een beetje de liefde voor mij ook voor die oude punkrock, skatepunk begonnen. En uh, daar was uh, Legwagon er zeker eentje van. Uh -huh. Dan uh, gaan wij uh, luisteren naar Legwagon. En uh, dit keer doen ze het niet alleen met gitaren, maar ook met viooltjes. En ik heb weinig violen gehoord, maar het nummer heette dan ook Violins. Je luistert nog steeds naar de lokale omroep met onze Jera On Air Special 2025. Dat is een fantastisch festival. Op een uh, klein uurtje rijden hier vandaan. Um, Thijs, ik was net even uh, op, op de site aan het kijken. en uh, ja, daar staan de line-ups vanaf 2001. En uh, toen was eigenlijk. Uh, mijn, mijn meest favoriete band aller tijden destijds. was uh, de Roosjes. Die stonden daar, die stonden daar gewoon. En uh, die hebben ooit ook wel eens goed uh, advies gehad hoor, dat vind ik zelf. En uh, dat uh, ja, heb ik gewoon bij me. Attentie, attentie, hier volgt een EO-dienstmededeling. Al de in dit nummer voorkomende gunstige taal, zeker uitspraken of personen, berusten niet op historische of waargebeurde feiten. Mocht u hier onverhoopt aanstoot aannemen, dan... dan Jezus Christus, dan weet ik het ook niet meer. Kun je nagaan of zelfs Marco Roelofs het niet meer weet. Want hij was daar gewoon zelf. Hè? Ja, ik denk, ik, is Jaren het... later ben ik daar achter gekomen. <laughs> ik dacht dat jij nou weer een jingle aan het draaien was. Nee, nee, dit was Marco. Ja. Oh, ja. dat is vast dan intro van een van de uh, Hydro-shows. Van, van uh, de smelten, de paashaas. De ja, oh. knijter van vroeger, ja. Ja, ja. ja eigenlijk een, een, een, een onbedoeld hitje van, uh, van hen. Um, ik ben even mijn bedjes kwijt, maar ik hoef ook nog lang niet te slapen, dus dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Um, Thijs, uh, ja, wat was eigenlijk jouw favoriete band die je ooit geboekt hebt voor Jeroen R? Uh, dat is toch wel NoFX, denk ik. Norfax. Ja. Dat was ook echt wel een heel bijzondere optreden, want uh, uh, we hadden ze eerst in 2016 geboekt. Toen waren we super blij, want dat was een soort van onze ultieme band die we ooit wilden boeken. Uh -huh. Uh, alleen uh, voordat we ze bekend hadden gemaakt, kregen we te horen van ja ze, ze, ze hebben een offer gekregen in Canada, dubbel zoveel als wat jullie betalen. Dus we ja. gaan er maar niet vanuit dat het doorgaat. Nou, ja, kut, verdomme, ja. uh, ja, balen. En toen in 2018 kwam het weer voorbij, uh, de kans. Toen hebben we ze uh, geboekt en toen kwam, ja. uh, kwam een uh, zanger van een Frans bandje, wat ik wel eens vaker in die jaren zelf had geboekt. Die zei, ja, onze drummer, die heeft een in uh, zijn muziekschool heeft hij het, uh, het, het nummer D-Decline, dat is een puntnummer van 18 minuten, dat is een legendarisch nummer, mm -hmm. heeft hij omgeschreven voor een uh, uh, symfonieorkest. Uh -huh. En dat heeft hij toen met zijn muziekschool gespeeld en dat is ik ook bij die zanger van de terecht en die vond dat echt helemaal fantastisch. Hij zo, waarom uh, regel niet dat er uh, gewoon een hele symfonieorkest uh, erbij komt? Oh, dat oh, is uh, veel werkparend. Uh, oh, yo, yo, yo. Ja. Dus uh, ik naar de lokale fanfare muziekvereniging gegaan in IJsselstein en... Uh, ja, staan jullie daarvoor open? Ja, daar staan we zeker wel voor mm -hmm. open. Alleen ja, we hebben niet uh, uh, de stringsectie, zeg maar, de violen en alles, dat kunnen wij niet. Dus uh, nou, die Fransman benadert en uh, hij zei, ja dan kan ik het wel in twee stukken opdelen, zodat jullie in IJzerstein met de blazers en alles en met de uh, slaginstrumenten alles kunnen oefenen. En dat doen wij, met de rest zeg maar in Frankrijk oefenen. Een we, week van tevoren komen we naar IJzerstein toe en dan gaan we dan nog in het lokale uh, centrum gaan we het samen oefenen. Mm -hmm. En uh, dan kan de band nog, uh, en, ja, de dag dat ze komen, nog even een paar keer mee uh, repeteren en dan gaan we het gewoon doen. Tenminste, dat was het idee, dus uh, we hebben dat naar de, naar de zanger, naar Fat Mike van No Facts gebracht. En hij vond het ook een, helemaal een top idee, mm -hmm. uh, dus hij zei dat gaan we het doen. Dus wij waren ook uh, in de veronderstelling dat iedereen van de band het wist, maar hij, hij bleek het toch niet tegen iedereen verteld te hebben. Dus uh, wij hadden het uh, ja, we hebben alles, alles geregeld, dus die, die Fransen naar uh, IJsseltein gehaald en uh, een groepsaccommodatie uh, gedaan en uh, samen geoefend. En uh, toen kwam, s ochtends, kwam uh, uh, de crew van de band en zei wat hebben jullie voor podium opgebouwd, wat is dit? <laughs> we zeiden, we, weet je er niks van dan? We gaan met uh, 70 man orkest gaan wij uh, de show van No Faction doen. Wat? <laughs> Oh, had hij dat echt niet verteld? Hij dacht zeker dat dat grappig was of zo. Ja, maar ja. hij heeft er sowieso schijt en Daar staat hij gewoon een beetje bekend. Maar uiteindelijk gingen ze dus aan, aan hem vragen. Want hij is natuurlijk ja. wel een beetje de baas van de band. Hij zei, ja, dat gaat gebeuren. Dus toen moest het ook gewoon gaan gebeuren. Ja. En met, met een aanpassing links en rechts uh, uh, hebben we dus uh, uh, ja, die, dat orkest op het podium gekregen. Met waren met 70 man en... Uh, ja, ze hebben eerst dat nummer, zeg maar, van die decline. van 18 minuten hebben ze gespeeld voordat de band eigenlijk begon te spelen. Dus mm. dat was wel echt een legendarisch moment. Ik ja. krijg ook kippenveld, ik had erbij moeten zijn. Het staat ook op YouTube, dus ik kan het zien. dat is wel een mooi stuk geworden. Dan ga ik straks even kijken voordat ik mijn bed in ga. Um, ja, over kruisbestuiving gesproken trouwens. Want vorig jaar stond The Prodigy, geloof ik. Jullie hadden vorig jaar natuurlijk een jubileumjaar. Klopt. Met een dag vier met The Prodigy. En... Um... Ja, dit jaar botst de Prodigy een beetje, zal ik even niks over zeggen. Maar een uh, bandje wat bij jullie uh, speelt, Crossfade. Dat heb ik een paar jaar geleden op Jera eigenlijk ontdekt. Ik had het wel al eens in de Dynamo gezien, toen vond ik het niet zo heel tof. toen dus zag ik daarna op Jera. Super vet bandje, ik geloof uit Japan. Ja. Uh, met veel elektronica, veel metalcore, veel, ja, veel, veel screams, uh, lekkere zang. Ik, ik ben helemaal verliefd op die band geworden. En Crossfate heeft een koffertje gedaan van een nummer uh, wat ooit in een hitversie geremixt werd door Pendulum. En Pendulum vinden we dit jaar wel op Yera On Air. Namelijk, uh, zij sluiten de vrijdag af rond een uur of twaalf. Als je dan nog niet moe bent, zeker even die longen uit je lijf gaan dansen. Zijn er ooit voor Prodigy Omen. En uh, ja, niemand minder dan Crossfate heeft daar een fantastische cover van gemaakt. En die gaan jullie nu beluisteren. Tot zo! Just right now oh Jamaica Je luistert naar de Jera On Air Festival Special bij de lokale Omroep <middels> De winnaars van de speciale Jero on Air Bandwedstrijd. Dit was I'll Get By My Dead Bad. En uh, dat, uh, dat klapte er lekker op, vond ik wel. Uh, ja, ik zou dat zo willen gaan zien. Ja, als je uit een uh, competitie van 130, 40 uh, als de winnaar eruit komt... dan moet je ook al wat kunnen. Hè? Dan moet je zeker ja, wat kunnen. win je niet zomaar, ja, nee. Ja, ja, nee. Ja, ja, maar had Jamai ook niet ooit idols gewonnen? <laughs> maar die kan ook wat. <laughs> Hij kan ook prijzen uitdelen ja, voor een bepaalde loterij. D um. <laughs> Jij weet gewoon waar die man gebleven is. Ik weet het gewoon helemaal niet meer. Hij doet uh, musicals, ja. Ja, ja. ja. En ik ben natuurlijk, ja, mijn queer heart is uh, beating for musicals. En, uh, dus ik heb hem wel eens uh, live aan het werk gezien, Jazeker. ja zeker. Um, ja. Even kijken, want uh, ja. We hebben het hier over Jera On Air. Super vet festival. En um, ja, de, de, de volgende band die ik, die ik hier op mijn, uh, op mijn scherm zie. Refused. Die speelt op de, op de zondag. Ik kan me voorstellen dat Refused echt zo'n bandje is. Wat je eigenlijk het liefst ieder jaar zou hebben. Ja, maar volgens mij is dit de laatste keer dat het kan. Ja, klopt. Het is, oh. uh, zij stoppen na deze tour. dus is een, een afscheidstour. Ja. Ze hebben ook nog zeg nooit bij ons gestaan. Dus uh, we zijn blij dat ze toch nog een keer langskomen een must-have bent op de zaterdag en dan om kwart over zeven beetje gesentwitchd tussen dead Poets society en uh, power trip ja zag ik net een leuk plaatje van liggen trouwens um, refused wat wat ja, ik ken refused alleen van de shape of punk to come eigenlijk. ja ik eigenlijk ook dus maar ik vond het wel fijn om ook wat muziek uit te kiezen waar ik nog ja, het, het, het, ik, ben, ik ben gewoon van... Ik, dat zou je niet zeggen, maar ik ben eigenlijk gewoon een hele sentimentele jongen. Dus uh, al die dingen van vroeger. Ja, het, en ik denk dat, dat dat werkt ook. Dat je gewoon bent... Nou, vorig jaar hadden je bijvoorbeeld ook Biohazard staan. En hmm. volgens mij blijven Agony ook als bij jullie gestaan. Al die oude dingen. Ja, ik, uh, ik ga er wel goed op. Want ja, dat was toch uh, terug naar... Uh, die eeuwige jeugd dan, hè, die je hebt. Dus je deze opgerooid? heb ik ook uh, gewoon uh, vaak gedraaid. Ik dus, uh, een paar jaar terug, papa Roots, vond ik een fantastische headliner ook. En ik bewaar al mijn plaatjes die in cd'tjes zie ik. Dus ik heb hem ook gewoon bij. Dus uh, ja. Dus, dit, dit is, Op ja. cd. Ja, ik, ik ben begonnen met cd's, Remco. En ja. uh, pas later ben ik aan het vinyl gegaan. Nou, voor de luisteraars thuis, uh, Dirk is eigenlijk echt een vinyl-enthousiasteling. Dus dat hij deze nog niet vervangen heeft, dat snap ik niet helemaal. Maar... Mijn, ik, mijn, kast te is, mijn kast is bijna vol. Ja, ja je lacht maar. Dat is ja, echt waar. Ja, ik geloof het. Echt me waar. Het is zeker zo. Um, ja, Thijs, dus uh, eindelijk en voor de laatste keer en de eerste refused uh, op, uh, op Jero om erg. Uh, dus we gaan eigenlijk al een klein beetje sentiment hebben dat we afscheid moeten nemen van refused. Het nummer heet dan ook nog eens New Noise, dus het is wel een beetje dubbel op. Maar ja, goed. Hier is refused. Dank je wel, nee. Circle Pit. Dat kan ook. Uh, Slayer. Nee, dat was het niet. <laughs> nee. uh, refused en de New Noise. Um, ik had het hier net uh, achter de schermen eventjes over uh, de, de boekingen die uh, staan op de Sparrow. Sparrow wordt uh, door uh, Nozem en de rode Jager uh, ingedeeld. En um, ja, uh, uh, uh, hij krijgt een zekere mate van vrijbrief, heb ik net begrepen. Ja. Um, hoe, hoe komt hij dan bij jullie aan met bijvoorbeeld Drukwerk? Uh, nou ja, wij, wij willen sowieso jaarlijks uh, een, een oude Nederlandse legend erin Aha. hebben zitten. Uh, we zijn met verschillende artiesten bezig geweest, maar er was Drukwerk er ook een van. Mm -hmm. En uh, ja, uiteindelijk uh, ja, maak je een keuze erin. En uh, überhaupt ja, moet je eerst kijken wat, uh, wie is er geïnteresseerd en wat kan. En wat uh, kan er voor de juiste prijs. En dan moet mm -hmm. je de keuze maken en, ja, drukwerk was er nooit geweest en voor ons ook wel echt een uh, legendarische uh, oh. nederlandse band. Ja, want ja, goed. Ze, ze gaan natuurlijk de schoenen vullen van Henk Wijngaard, Corrie Konings, uh, George Baker Vorig jaar, ja, ja, ja. ja. Uh, uh, over legends gesproken, maar ik zie dit jaar ook uh, Abba Fever. Nou ja, ik denk wij denken dat dat ook gewoon heel goed werkt als mensen lekker een paar ja. uh, biertjes of wijntjes in de nek dat hebben. Weet zeker en dan. Uh, uh, Abba over de speakers. Ik verwacht dat die tent ook al redelijk uh, losgaat. Ja. Ik, ik heb zo dat zo dit om, uh... jaar uh, op de afterparty van Sonic Wip gezien. Uh, uh -huh. dat, uh, uh, dat Abba werkt. Dat Abba werkt, ja. Dat ah. uh, mensen dan inderdaad uh, de dansschoenen aantrekken. Dat, uh, ja. dat kan ik me ook zomaar voorstellen. Iedereen kent die liedjes van Abba ook. Hè? En ik, ja, ik heb een plaatsenzaak gehad. En uh, daar merkte ik ook dat, uh, dat jonge meiden vooral, uh, ook uh, de, de, de, de emo's van Eindhoven, die gingen ook hard op de ABBA-box op een gegeven moment. Want die hadden we in de aanbieding voor 60 euro, had je alles van ABBA. Al die meiden liepen daarmee weg. Uh, met wel te betalen trouwens. Over Eindhoven gesproken trouwens, ik zie Mark Forro zie ik ook staan. Die natuurlijk uh, jaarlijks meermaals in Eindhoven te spelen is met zijn uh, met zijn En de, de toasters vond ik ook wel... Uh, het is lang geleden dat ik die ergens op een line-up heb gezien. Ja, ja, ik moet zeggen dat ik wel redelijk van de ska en de ska punt ben. Dus ik, ik vind het altijd belangrijk dat we er wat, uh, mm -hmm. wat tussen hebben zitten met trompetten. Uh, Mark Foggo, ja, die heb ik ook al heel lang geleden al een uh, aantal keren geboekt. En uh, die is ook al heel lang niet meer geweest. Dus uh, ik was blij dat ze kwamen. En uh -huh. de toasters, uh, er kwam ook voorbij. En ja, we waren eigenlijk nog lang bezig met de slekkers. Alleen dat is helaas uh, niet mm -hmm. gelukt. Maar, uh, Slakers, de toasters uh, uh, zou een ander podium geworden zijn, denk ik. Ja, dat is net iets groter, denk ik, ja. <laughs> Maar uh, ja, zeker de Toasters, uh, ook heel blij mee dat ze komen. Kijk, super vet. Dus uh, ja, je hoeft niet alleen maar voor keiharde gitaren naar Jera. Je kan ook gewoon lekker, want het wordt zonnig volgende week, dus je kan ook lekker gewoon uh, uh, je, je toestepje, dit toetoontje aan en, uh, en losgaan op Scar. En ik zie trouwens ook, want die spelen volgens mij zo'n beetje ieder jaar, uh, de, de donderdag wordt afgeschoten door NoFX. Ja, ja, ja. Ja, NoFX kan natuurlijk <kwijm> niet meer. Maar uh, Noyavix is een, een goede vervanger, denk ik dan. Het is de coverband die NoFX covert. Ja, ja, ja, ja. ja. Die hebben dit jaar 10 tienjarig jubileum op Jeroen Air. Dus die komen ieder jaar inderdaad. Ieder jaar, hè? Ja. Die hebben zich ooit gemeld en zeiden ze we willen, uh, willen een punk coverset gaan spelen. En zeiden we, ja, kunnen gewoon een uh, NoFX tributeband starten? En uh, dat zijn ze toen, uh, hebben ze toen gedaan. En uh, sinds die jaar, dat dus ieder jaar, dat gaat helemaal los. Dat is echt uh, niet normaal. En dit jaar is het tiende jaar, en nu gaan ze ook een XL-set doen. Dus brengen ze ook wat blaasinstrumenten mee. En, blazers ja, zijn weer, een... Geen 70-koppig orkest? Uh, nee, dat, dat helaas niet. <lacht> en, en, en nog een andere boeking die ik, ik, ik. Mijn oog viel daar vanmiddag op. Ik had de hele line-up al tien keer doorgebladerd. En ik denk vanmiddag zie ik hier zo ineens in het klein boven extint staan: TikTok, Tammo en Band. Ja. De artiest die misschien wel het verste moet reizen in Nederland om bij jullie te komen. Dat verwacht ik wel, want er uh, gaat ja, niks boven Groningen. Niks, nee. Uh, voor mensen thuis die TikTok Tammo niet kennen... wie misschien geen TikTok of Instagram heeft... TikTok Tammo maakt al, uh, al een paar jaar fantastisch leuke korte sketches uh, op TikTok in het Gronings. En hij probeert ook uh, de bekende Nederlander nog wat Gronings mee te geven... door een Gronings quizje te doen. En dan uh, kunnen mensen die dan uh, drie van de vijf Groningse woorden goed vertalen naar het Nederlands... of het goed uitleggen wat het is, die krijgen dan een, een droge worst... En die droge worst, ja, dat is natuurlijk typisch Gronings schijnbaar. Heb ik van hem geleerd, moet ik wel zeggen. Uh, hij heeft ook wat liedjes gedaan. Hij heeft een volkbeentje. Uh, en uh, best wel uh, toffe volkliedjes uh, in het Gronings. Maar hij heeft ook een hele toffe cover gedaan, vind ik zelf, van uh, Bodo Wartke. En dat zou eigenlijk in de categorie vallen van de... een Duitse Scheibjette. Inderdaad. En uh, TikTok Tammo samen met Bodo Warke. Ik heb het vanmiddag zelf even geremixt, zodat het aan elkaar plakt uh, met het origineel. Uh, dit is dus uh, een, een, nooit eerder vertoond, speciale DJ-RBM edit op Radio LOG. Barbaras Rabababa. In een leukje pootje op het hoge land een witje met de norm Barbara En Barbara stond in het hele land Om haar allemaal lekkere rhababatoort te Ja, ik wil wel zeggen dat Barbara's Rhababatoort een zonde met zijn moeden ben En elke een oude magische ervaring hebben Abadakadabba, ja dat hij tood smok eerlijk voor En de vroeg door de toot, die steeg touw drastisch. Babada en een je bar en nam de bar, babadas en bababaar. In een prootje won ook baden. Die hadden babadas, rap, baba tot en verden. En trouwens bij babada nam de mensen al snel, de, de bababan. In den Folgejahren ließen die Barbaren nach und nach ihr barbarisches Gebaren fahren. Sie waren, behauptete Barbara, fast noch sympathischer als Baba-Papa. Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen struppigen Barbarenbart. Gar nicht apart. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde zum Barbarenbartbarbier. Barbier. Der frisierte den Barbaren sogar den ganzen Kopf in seinem barbaren -Bart barbershop Er war zwar ein fürchterlicher Laberkopf, aber der Bart war danach total tipptopp. Darauf luden die Barbaren ihren Bartbarbier fein nach getaner Arbeit noch in die rabar ein. Da tranken sie dann gemeinsam. An der bar noch ein bier die rababaren und der barbar bier yeah. und aßen dazu war jeder barbarei ein stück rabarberkuchen ich glaub es waren zwei ja da wurden sogar ganz harte männer nahbar und das alles dank barbaras Rhabarber. drei barbaren und der barbar bier saßen eines abends an der bar bei einem bier da kam die polizei ja wo wart denn ihr drei barbaren und der barbar bier een Duitse cabaretier Bodo Wartke. En uh, ja, fantastische albums heeft hij gemaakt onder de naam Het Zongenbrecher. Met meer van dit soort fantastische rijmpjes. En hij werd voorgezongen door TikTok Tamu, die wij ook gaan zien op Jira. Hey, maar dat laatste stukje van het nummer dat ken ik, hè? Ja, ja dat ja, kan wel. Het is een kampvuurliedje dat we bij de scouting wel zongen. Ja, ja. Ja. ja, Bodo Wartke verzint zeker niet alles zelf. Hij uh, pakt eigenlijk oude Duitse rijmpjes op. die heel veel herhalende klanken hebben. Mm -mm. En uh, ja, dit is de, hij heeft ook een liedje over de kat, kat de krullen van de trap. maar dan in het Duits. Dus uh, dat is dan weer die categorie. Een Duitse schijpplatte. Ja, dankjewel. dankjewel. Uh, de volgende band. Ik weet er niet zo heel veel uh, van eigenlijk. Remco, uh, Remco, mag ik iets zeggen? Arno, ja? ik weet eigenlijk niets over deze artiest. Ik ook niet, maar Dirk en Thijs zeker wel. Um, we hebben het over Turnsthal. Wanneer spelen ze? Ja, zaterdag. Jij, jij hebt het programma voor je neus. Ja, zaterdag als allerlaatste artiest. Alhoewel, ik de mooie niet, jager gaat nog iets langer door. Kan ook niet anders. Die gasten die moeten we wel afsluiten. Hè? Toch? Ja, want ja, ja, dan uh, zijn we wel echt... Uh... Verlicht me. Ik heb ze twee keer gezien op Jera. Ehm... Um, uh, de eerste keer vond ik echt mega fantastisch. Tweede keer was een probleem met een gitaarversterker, volgens mij. Ja, toen stonden er wat veel mensen aan de zijkant van het podium. En toen uh, gingen er wat kabeltjes uh, los ja, en kapot. En uh, ja. dan hadden ze wat issues inderdaad. Dat, uh, dat was uh, een beetje jammer, want daardoor kwam het niet zo over. Maar ze probeerden er wel iets van te maken. Hè? En dat was in de zaal dan wel weer te voelen. Zeker. Ja, ik, ik vind het echt een super toffe band. En ik denk dat ze met de nieuwe plaat ook echt wel. Uh, grensverleggend bezig zijn. En je ziet het ook in alle shows die ze nu al aan het doen zijn. Ja, die, die band is echt aan het klappen. Dus we zijn heel blij en trots dat ze dit jaar bij ons staan. Het was mm -hmm. ook niet makkelijk om ze binnen te halen. Ze zijn echt geëxplodeerd volgens mij. Ze zijn echt wel geëxplodeerd. Ja. En, en wat het fijne wat ik ook vind, is dat heel veel bands die zijn op tours. Die zie Je echt bijna ieder festival. Maar zij mm -hmm. doen echt wel een select aantal festivals. Ze staan niet overal ja, waar, waar de andere bands wel staan. Dus het is ook een... Enigszins exclusieve band, zeg maar, die, die bij ons te zien is. Dus uh, ja, wat, dat, wat dat betreft, is het echt leuk. Ja, en dan uh, dat ze grensverleggend de pop ingegaan zijn. Eigenlijk vanuit uh, best wel uh, funky hardcore. Mag ik het zo noemen? Ja, het was echt wel. Uh, in het begin was het echt gewoon van die goede, energieke, stevige hardcore. Mm -hmm. En toen zijn ze met, uh, uh, met Kloon zijn ze een beetje, een beetje Latin vibes uh, op gaan mm -hmm. zoeken. Dan werd het een stukje meer swingender ook zo. Dat is die plaat met, met die wolken erop, ja, toch? Ja, ja, dat de, is eigenlijk de, een beetje de, hun, ja. hun doorbraakplaat. Want toen ze die uit hadden... Toen mochten ze in een keer in Amerika allemaal uh, stadions doen... en zo, stadionconcerten. Mm. En uh, ja, nou zijn ze echt helemaal... Uh, ja, een beetje van die dromerige, poppyachtige specie. En, uh, wat ik ook wel interessant vind... is dat ze dus naast hun nieuwe plaat... Uh, daar ook een film van gemaakt hebben... En die gaan ze hier in Tilburg gaan ze hem draaien op 26 juni. Samenwerking met Sitta. 26 juni, ja dan kunnen ja, die... wij niet hè. Dan, dan zijn Wat? Dan, uh, dan is, uh, al onze luisteraars in IJsselstein. Oh, die zijn dan in IJsselstein? Oh. Ja, zeker. Ja. Maar ik heb goed en... nieuws, want een uh, grote kans dat het film ook op Jérôme te zien is. Oh, Kijk, dat is cool. Maar die is helemaal geregisseerd door de zanger en de gitarist. Door Brandon uh -huh. Yates en uh, Pat McCrory, volgens mij. En... Uh... Ja, die, die kunnen naast muziek maken dus ook nog uh, ja, film. Dat, ja. is, dat is echt een volgens mij ambitieus kunstproject voor ze. Want, uh, Ik snap nu meteen de titel van, uh, van het volgende liedje, wat we gaan draaien ook, want hij wil natuurlijk die film nog vele malen zien. I don't Wanna Be Blind. Turnstile.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 en Birds. welkom in het tweede uur van Music Monday, hier bij de lokale omroep Gohler. Ik eh, heb de gast Thijns Vogels, vicevoorzitter en programmeur van Jira On Air Festival en Goolse groeve collega Dirk. DJ Dirk, zoals die vorige keer zo mooi aangekondigd werd door mijn AI-stemmetjes. Ik heb die, schijnbaar. Heb jij een Duitse AI? Ja, Een Duitse AI? Een Duitse scheipjette. nee. Ja, De Dirk. Oké, okay. goed zo. Uh, DJ Dirk, <laughs> ja. Yeah, Dirk. Um, <laughs> ja, dit, dit jaar op uh, één en dezelfde dag, geloof ik, staan, uh, staat uh, Frank Turner... Um, Frank Turner en de Sleeping Souls en de Do-Nots. En die hebben een klein linkje met elkaar. Um, Fra Frank Turner heeft ook een paar keer voor Smaipiero gestaan, toch? Ja, die heeft er al een paar keer ja. gestaan, ja. Ja, ik verwarm hem wel eens met Frank Carter, maar die komt met uh, Sex Pistols. Ja, en die heeft ook al vaker bij ons gestaan. <laughs> die staan. heb ik wel een paar keer uh, op het publiek zien liggen. Oh, ja. daar heb ik echt heel slecht gekeken. Want ik dacht van, uh, die Frank Carter, die doet twee shows. Maar dat is Frank Turner. Ja, dat is Frank Turner. Oei, ja, de broer oei, van oei, Tina, oei. geloof ik. Nee, dat zal al niet. Nee, dat is niet waar. Nee, onzin. Um, maar uh, Frank Turner heeft een, een prachtig nummer geschreven, Do One. En toen dacht uh, een Duits bandje, wat ooit een hit had met Whatever Happened to the 80s, dacht, ah, daar kunnen we een prachtige Duitse tekst op zetten voor de categorie van Remco. Een Duitse scheipjette. Precies, ja. Uh, dus die wil ik uh, zo even gaan draaien. Maar uh, ja, Frank Turner is de punk troubadour denk ik, uh, die we... Is er een betere? Qua punk troepadoers? Uh, nou, ik denk een grotere niet. Nee? Hè? Nee. nee. Ja, een betere. Ik, ja, ik ben zelf Dave House fan. Dus. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet, is Frank, Toer, Frank Turner is hij te vergelijken met uh, die zanger van Hot Water Music? Die maakt ook van die. Uh... Hoe heet hij? Jesse? Chuck, Chuck, Chuck, Chuck Reagan. Chuck, Chuck Reagan. Oh ja, zeker. Is ja. dat in die categorie? Ja, hij ja. ja, is wel ja, iets, uh, iets, iets actiever, denk ik, in de, in de muziek, iets, iets, iets, iets luider. Iets minder met de akoestische gitaren, maar chuk ja, uh... kan elkaar zo aanvullen, denk okay, ik. Oké, ja. ik ga nog eens even ja. goed luisteren dan naar de, deze meneer. De Frank Turner, kun je zeker heel goed naar luisteren. Um, die staat op de vrijdag, de tweede dag. En mensen zijn allemaal een beetje brakkig dan misschien, van de eerste dag. Um, maar uh, ze krijgen echt een tsunami en bands over zich heen. Waaronder de band Tsunami, Nasty, Hot Water Music. Staat op de vrijdag ook. Heel goed, held. Hè? Gaan we straks misschien ook nog wel uh, draaien. Een, uh, een Klein zo'n Grand Stip. Uh, Guild Trip staat er dit jaar ook weer. Het is ook niet de eerste keer toch? Nee, dat stond er vorig jaar zelfs nog. Ja, ik ja. zag volgens mij vanmiddag een, een filmpje voorbij komen. En dat was uh, een zeer aardig filmpje. Um, ja, wat wilde ik eigenlijk nog meer zeggen over die vrijdag? Vooral... Uh, dat we, dat we nu de Duitse de showplaten gaan draaien dan maar vast onderdeel in dit programma. Als je vaker luistert, we hadden net uh, een artist spotlight, want we deden twee liedjes van uh, Turnstile. En normaal doe ik dan een album spotlight, maar deze stond op verschillende albums. Dus mensen die nu uh, het spoor bijster zijn welk album dat het was, moeten lekker twee plaatjes gaan luisteren. Uh, ik kreeg, toen, kreeg een appje, hè, welk album moet ik luisteren? Nou, uh, vooral Glow On, denk ik, en een nieuwe plaat van... Uh, maar Frank Turner schreef dit liedje Do One en dit zijn de uh, Do Nots. Einer deutsche Scheiplatte Einer deutsche Scheiplatte Egal was du ook tust Voor alles was du bist en was du Liebe lässt Sie vinden einen Grund Ich heb aufgehört zu fragen Es is de schön Egal Sei lieber wer du bist, du anders menschen nicht, die könig allemal. hier van Amonite Mainland. Op 26 juni staat Amonite Mainland ook op Jeroen neer. En wij hosten namelijk de Raven. Uh, daar spelen wij van 3 uur s middags tot 1 uur s'nachts. En al onze DJ's maar ook de DJ's van Amonite België die draaien dan. En wij hebben er weer helemaal veel zin in. Want het is gewoon uh, altijd tof om op Jera te staan. De vibe is goed. Heerlijk zomers weer. Of juist even een plansbuider overheen. En ja, we draaien eigenlijk uh, alles van emo, pop punk, metalcore, maar ook uh, ja, oude dingen. Dus Panic at the Disco, Fallout Boy, My Chemical Romance, uh, Bring Me The Horizon, maar ook nieuwere dingen zoals Bad Omens, Neck Deep en allemaal dat soort bands. Holding Apps bijvoorbeeld. En um, ja, waar ik heel veel zin in heb op jaren On is Let Live. Uh, ze gaan helaas ermee stoppen, maar uh, daarom hier een lekker nummertje van Let Live. ...altijd sympathieke big boy at the disco, hoorden wij net. Bart Weijers, programmeur bij Dynamo... ...en een van de aanjagers bij uh, The Emo Night Mainland... ...samen met uh, Leslie Klaverdijk, die we kennen van uh, vroeger van uh, Call It Off. En inmiddels uh, zit hij volgens mij niet meer in die band, toch? Nee, nee, nee. ze maken wel samen ook de Kingfast uh, podcast trouwens. Dus uh, gewoon uh, ja, bekende Nederlanders uh, hier in de studio vandaag. Uh, Thijs Vogels zit tegenover mij... De programmeur van uh, Jera On Air. En um, we hebben het over het festival wat volgende week plaats gaat vinden in IJsselstein. Zijn er nog kaartjes? Er zijn zeker nog kaartjes. Dat kun je bestellen op de website. JeraOnAir.nl ja, of, uh, of bij Impericon, daar hebben ze hardtickets voor de mensen die uh, graag een uh, kaartje als soort van souvenir hebben. Of als, ja. uh, voor de echte hardcore liefhebbers van hard muziek. Ik, vond, ik heb gekeken, ik vond eigenlijk best wel een geschappelijke prijs voor drie dagen lang feest. Ja, ja, ik, uh, ja uiteindelijk is het is schappelijk denk ik, want uh, we moeten de kosten ermee dekken. Maar uh, ik vind altijd, ja, als, je, als je kijkt een paar jaar terug, was het toch nog een stuk goedkoper. Dus ik vind het altijd mm. wel jammer uh, dat we die prijsstijging moeten, moeten doorvoeren. Alleen, want uh, ja, we komen er echt niet aan. Het is, uh, ja, we hebben het al eerlijk gezegd, we doen alles met vrijwilligers. En, uh, en nog is het uh, moeilijk om het hoofd boven water te houden. Dus um, ja, uiteindelijk moet je wel een beetje... Uh... Nee, maar als je toch kijkt naar andere festivals... die zijn, uh, die zijn de kaartjes vaak uh, uh, uh, zomaar 65 euro duurder... dan een kaartje voor drie dagen hier. Dan vind ik eigenlijk toch wel... Uh... Ja. ja, vind ik zeker. Ja. En zeker, je krijgt vijf, vijf podia... die knoerend volgeprogrammeerd zijn... met meer clashes dan je lief is. Dat krijg je niet weg. Hè. Dat is gewoon te veel. Ik kan, ik kan al niet kiezen wat we vandaag gingen draaien. De FOMO's. Dus ik ben blij toe, dat he? jullie daar een beetje input in <laughs> brachten. Want ja, ik uh, uh, bedoel, ja, als ik alleen al kijk ja, hier naar, die, naar die donderdag, zijn er al zeker uh, vier clashes die ik echt niet, eigenlijk niet in kan kiezen. Uh, de vrijdag ja, zit dat eigenlijk ook zo'n beetje zo. Nee, hey, dan zijn er meer. Ik bedoel, uh, St. Plaster en uh, Call It Off staan ook tegelijk. Ja, dat is ook wel zo'n zo clash met een beetje overlappend publiek. Omdat ze allebei best wel uh, populair zijn bij de, de poppunkers. Uh, uh, de jonge poppunkers ook uh, voor de nieuwe generatie. Uh, dus ik, ik, ja, goed. Ik, uh, ik, ik ben heel benieuwd. Wat, wat gaan mensen kiezen? Waar gaan ze wel staan, waar niet? Ja, volgens mij hebben we, hebben we genoeg mensen op het terrein dat, uh, dat het allebei wel lekker vol zal staan. Dus, uh, dat denk ik ook, ja. Het ja. zal wel goed komen. Um, dat is trouwens ook uh, op de donderdag uh, altijd uh, supergezellig in de Emo Night Mainland uh, tent de uh, Raven. Uh, waar, uh, waar fantastische DJ-teams uh, als My Chemical Bromance, uh, Big Boys at the Disco en dus ook Emo Night België-DJ's dit jaar uh, uh, plaatjes zullen draaien van uh, de betere oude Emo-bandjes. Um, Bart had er net al een aantal genoemd. Um, gaan we naar een ander bandje, uh, Stick to your Guns. Ik weet uh, niks van dat bandje, ik ben net Arno, dus uh, uh, en me. Nou ja, Stick to Your Gunst, die hebben ook al, uh, al best vaak op Jeroen hergestaan mm -hmm. en uh, elke keer dat ze spelen gaat het publiek ook helemaal los, het is altijd echt een goede uh, combinatie tussen band en publiek. Ze hebben ook een keer, uh, toen we Last Minute Cancellation heb ik altijd, hebben gehad, hebben ze twee sets gespeeld, uh, dus nog een uh, speciale set, zeg maar een album integraal gespeeld. Dus uh, dat is echt een band waar wij als festival van houden en uh, mm -hmm. ja, we zijn ook heel blij dat ze dit jaar weer, uh, weer terug zijn. En, uh, en al hun weer komen spelen. Kijk, kijk. Zij geloven in het festival, in de scene en uh, in zichzelf. We still believe. Um, Laten we maar gaan luisteren. Stick to your guns. To your guns, we still believe. U luistert naar de lokale omroep Goorland met hardere muziek dan dat u misschien gewend bent van ons. Um, we hebben namelijk een Jera On Air Festival Special. En Jera On Air is het meest toonaangevende festival in Europa. betreffende pop-punk, hardcore, metalcore en alle hardere muziekstromingen. Zeg ik dat een beetje goed? Oh, dat vind ik heel mooi om te horen. Ja, toch? <laughs> ja. <laughs> ik moet zeggen, nou ja, ja. sinds Groeschok weg is, is Jera On Air wel mijn favoriete festival. Dus. ...dat uh, wat dat betreft... ...van mij mogen ze wegblijven. Dan kunnen we dit houden. Ja, nou ja, wij waren <laughs> ook altijd heel blij... ...met groesrook daar niet van. Maar ik ja. denk, ik denk dat wel dat het het soort festival is. Het is nou niet zo'n huge festival... ...wat echt heel massaal is. Zeg maar. Het is mm. net wat, wat kleiner en intiemer. Uh, maar wel met de grote internationale acts. Dus ik denk dat dat door heel veel mensen... ...wel uh, gewaardeerd wordt. Ja. Ja. ja, over grote internationale acts gesproken. Ik heb hier uh, eigenlijk twee acts uh, klaarstaan... ...die op de zaterdag spelen. Uh, een beetje een vreemde eend in de bijt misschien. Poppy? Ja, ja, ik... ja ik weet niet. Het is ook een beetje crossover uit. Ze, uh, ja, het is ook al uh, wat, wat verschillende genres door elkaar. Mm -hmm. uh, en ze hebben natuurlijk bij, uh, bij Jimmy Fallon hebben ze samen met Knock Loose uh, gestaan. Uh -huh. oh, dat gaan we zo ook horen trouwens. Die is in de Amerikaanse in die, uh, in die show geweest. Ja. In die Late Night Show. Ja, wow. ja, ja. Okay. En dan ook Tof. met die Tiny Instruments? Ja, dat durf ik niet zeker te zeggen. Ik ga daar wel zoeken, want als dat is, dan ga ik daar volgende week draaien. Nee, volgende week niet, want dan is de koolste Groeven over twee weken. Um, Poppy en uh, Noct Loose, je zegt het al, ja. ja. Ja, nee, dus wij zijn heel blij, want uh, ook, ook dat zijn we, is een combinatie... die op weinig festivals te zien is op dezelfde dag. Dus uh, mm -hmm. we verwachten dat ze ook wel uh, wat samen, wat uh, spektakel gaan brengen. Ik, uh, ik wou net vragen, weet jij al meer, maar... Nou, uh, ik mag nog niet alles zeggen. Nee, nog niet alles, <laughs> maar ik ook zie ik hier wel... Uh. <laughs> <laughs> um, nog ja Dirk, jij had hem eigenlijk op jouw lijstje gezet. Uh, ja. Ken jij nog al? Uh, ja, want... Ja. Uh, uh, nog niet zo heel lang, want ja. ik heb uh, laatst met uh, die andere twee DJ's van Linnet... heb ik uh, dat nummer voorbij zien komen bij... Uh, toen wij bij de Nar waren, bij Aha. de Nar Radio. En toen had een van die gasten dat dit. Uh, en uh, ik was wel een beetje verpletterd door die uh, keihard... Het is gewoon een keiharde sound. Zo hard. Volgens mij uh, uh, uh, moet je dat ook absoluut niet zonder oordoppen gaan kijken. Want volgens mij uh, oh. scheurt alles door. Ja, die, die was ik aan het zoeken. Dat jingletje van de heideroosjes waarmee ze beginnen met uh, dames en heren. Oordopjes in. Hier zijn de... Nee, hier is Noctloos en Poppy. Ik word er gewoon helemaal stil van. Poppy en Knocked Loose. Suffocating. De um, yeah. um, line-up is eigenlijk diverser dan ooit, Thijs. And, um, is, is dat ook een beetje een doel? Uh, geen doel, maar omdat we wel in uh, niche genres zitten... Uh, merken we vaak dat we bij dezelfde bands uitkomen. Mm -hmm. Dus uh, wat we wel altijd uh, doen is proberen wat te verbreden en te vernieuwen. En ook vooral testen van wat werkt en wat werkt er niet. Ja. Yeah. Uh, proberen we wel altijd dat het dicht tegen de doelgroep aanzet of in ieder geval dat het een soort van crossover is of uh, in ieder geval uh, raakvlak heeft. En als het werkt dan, uh, dan kunnen we daarin uh, in doorpakken ja. uh, en het doelgroep verbreden maar ook de pool van bands waar we in vissen zeg maar, uh, verbreden. Mm -hmm. ja. Ik denk ook dat mensen er open voor staan nu om andere muzieksoorten uit te proberen. Uh, dat denk ik ook zeker. En, en ja, je moet ook een beetje met de tijd meegaan. Hè? Dus je kan wel altijd uh, jezelf de, dezelfde oude band boeken die, mm. die je zelf uh, vroeger heel leuk vond. Alleen uh, ja, er komen ook weer nieuwe generaties aan, nieuwe kids die uh, andere muziek leuk vinden en, en iets anders smaak hebben. En daar proberen we gewoon uh, ja. naar te luisteren en mee te gaan. Ja, want ik zag inderdaad Denzel Curry staan bijvoorbeeld. Echt een, een hip hop artiest eigenlijk. Ja, die... klopt. Ja, maar ja. ook, ook Denzel Keur, die hebben we ook wel wat optredens van gezien in Amerika, ook samen met Turnstile bijvoorbeeld, Noord ja. Loose. Uh, afgelopen weekend stonden ze op Outbreak Festival in, uh, in Manchester mm -hmm. en in Londen. Nou, als je daar ziet uh, ja, hoe iedereen daarop losgaat, dat lijkt net gewoon een hardcore... Volgens uh, mij wordt echt gewoon gemorst. Ja, dat gaat ja. echt <laughs> wel heel hard. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat bij ons gaat vallen. Natuurlijk zijn er ook mensen die wat kritiek op hebben, want die, mm. uh, die vinden het allemaal niks. Maar juist ook uh, ja, nieuwe, nieuwe doelgroepen en nieuwe kids die vinden het juist wel heel tof. Ik, ik hoor ook heel veel mensen die zeggen, ja, juist voor Denzel Curry, omdat dat erbij staat, komen we naar hier al naar. Dus ik, uh, ja. Ja, ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat, uh, ja. gaat vallen. Ja, en de mensen die dat niks vinden, die kunnen gewoon bij Terror gaan kijken, want dat is gewoon... Overwet beuken natuurlijk. Absoluut, dus uh, <laughs> voor ieder wat wil. zeg maar. <laughs> ja. Ja. Um, over Terror gesproken, die gaan we zo meteen draaien. Um, Keepers of the Fate heb jij gekozen. Ja, dat is ook gewoon een uh, legendarisch nummer. Hè. Dat is denk ik ah. uh, voor mij het bekendste nummer van, uh, van Terror. Of tenminste, ja, ze hebben wel meer uh, echte knijters. Maar uh, mm -hmm. ja, dit is ook, het had uh, zo het festival anthem uh, kunnen zijn. Ja, ja. kijk... Terror, Keepers of the Fate. Gaan we zo meteen draaien, maar eerst ja, iets, iets totaal anders. Ik zag het een tijdje geleden zag ik het bij Jules Holland uh, op, uh, op de BBC. A Fat Dog, en zij speelde toen All the Same. En ik was verkocht. Wat is dat vet? En wat had ik dat niet op Jera verwacht? Nee, dat is ook weer een beetje, ja, we hebben veel vreemde eentjes in de bijt. Um, maar ja, we hebben inderdaad ook, ja, natuurlijk kijken we uh, heel veel optredens, uh, luisteren we. En, en Vet Dog dat gaat ook overal helemaal los. Dus wij zijn ook van overtuigd dat dat op Jera ook uh, echt wel een feestje gaat worden. Ja, ja Doc is uh, volgens mij een Britse band die uh, vooral um, experimenteert met, uh, met een soort van elektronica, met klesmer, met kraut, met... Uh, Blazers, maar ook weer, weer ja, blazers afgewisseld met toetsen. En alles gaat door effectprocessors en alles heen. Uh, super vet bandje. King of the Slug. Moet je maar eens luisteren als je meer tijd hebt. Maar die tijd hebben wij niet. Dus we gaan voor het kortere. All the same. Gevolgd door Terror. Luistert naar de Jera on Air Festival special bij de lokale omroep de Tell them the others find them and tell them not to doubt. Even now, not to doubt. Tell them to keep their faith. They must keep faith. De Keepers of the Fate Terror staat ook op Jera on Air. Um, Thijs, ja, ja, heel veel bandjes hebben we het over gehad. Heel veel muziek. Maar er is vast meer te beleven. Zeker, is er meer te beleven. Uh, voor de campinggasten uh, hebben wij uh, op vrijdag en zaterdagochtend uh, metal yoga. Metal yoga? Ja, daar gaat uh, Tante Ali uh, die gaat dan de metal yoga geven. Dus uh, mensen op de camping kunnen een matje meenemen. En uh, s'ochtends even lekker uh, de spiertjes uh, losgooien. Oeh, dat klinkt ik heel goed. Pakken ze, pakken ze dan drone metal? Uh... Nou, nee, dat weet ik niet. <laughs> oh. Dat zou misschien wel werken, ja. Gewoon dead metal. Oeh. Toch? Nee, dus uh, ja, zeker zijn er leuke randactiviteiten. Mm. Op het terrein hebben we ook altijd uh, een ramp staan met uh, professionele BMX'ers. Uh -huh. uh, we hebben ook de, de lokale jeugd van varen die, die een rondje komt doen met, uh, met toeters en bellen. Oeh, gezellig. Uh, spelen die dan punkcovers? Uh? Nee, die doen gewoon uh, een eigen ding. Ja, gewoon ja. Uh, hele simpele nummers. Maar wel uh, leuk. En we hebben ook uh, we hebben al heel lang trouwens uh, de mospital, Dus uh, mensen die uh, van het een beetje geblesseerd zijn geraakt. of uh, moe zijn geworden, die uh, kunnen daar een lekkere massage nemen. Of uh, even op een veldbedje uitrusten. Tot zonnebrand pakken als, het, uh, als, het, uh, als de ben, zon schijnt. Ik ben daar nou wel eens gemasseerd. Ja? Ja. Nou, kijk eens naar nou Ik maar. durf daar normaal nooit, maar ik kende Steffi toevallig. Dus uh, ja. Zou ik ook wel kunnen gebruiken zonder brand? Want dat was gister... oh, gisteren ja. vergeten. Ja, dat kun je natuurlijk niet zien. Maar... Je hebt Aftersun nodig. Ja. Oh, ja, maar we hebben ja. geen visual radio, dus. Uh... Oh, ja. ja. Ja, maar wat we ook misschien <laughs> nog niet benoemd hebben, is we hebben ook in, in de Reven waar donderdag natuurlijk de Emo Night uh, plaatsvindt. Hebben we op vrijdag en zaterdag vaak uh, wat, wat grappig hardcore of drum en bass, uh, zo'n underground uh, uh -huh. dingetjes. Dus ja. ook uh, daar wordt aan gedacht. En, uh, het zijn ook echt wel oude legends, zeg maar. van. Uh, ja, wat van vroeger, de, de Masters okay. of Hardcore. Uh, ja, want die ja. staan hier niet op, uh, op mijn lijstje natuurlijk. Uh, heb je wat naampjes? Uh, Jazeker, uh, Tommy Nokker. Tommy Knocker, ja. Uh, yeah. Kets Ken en uh, Ruffneck. oh de Ruffnecks. Uh, Goed de hardcore scene. Hè? Yeah. Uh, ja, ja, ja. Oh, nice. Um, yeah. Oh, misschien de hele dag in die tent? Nou, er zijn er wel die zeker ja. de hele dag lekker in die tent staan te, ja. te rammen, zeg die maar. Die hebben dus gezien, uh, oh, Hardcore Festival. Oh, moet ik naartoe, jongen? <laughs> ja je uit de kast en gaan. Ja, maar dat kan ik gewoon. Ik kan er een hele dag van maken. Daar, dus ja, uh... Lekker. Um, ja, en ja, goed. Um, de, de Punk is ooit ergens begonnen in de jaren zeventig. En jullie hebben gewoon dit jaar, dat is waar met een andere zanger, een van de. The Original punk bands. Ja, over oude bands gesproken, ja. ja zeker. De ja, ja. <laughs> Sex Pistols, Will Play, you Are On Air. Ik heb een speciaal editje gemaakt. Uh, uh, nou ja goed, uh, de Sex Pistols ze gaan optreden met Frank Carter. Daar hebben ze nog geen uh, opnames van. Maar uh, dit is nog gewoon uh, ouderwets. de Sex Pistols. Sex Pistols will play! Yeah, I got a yeah, I got a Sex pistols will play! Je suis l'antéchrist, moi je suis l'anarchiste, je sais pas ce que je veux mais je l'aurai, je vais semer la terreur dans la rue, car moi je veux. Ik heb het gedoopt, Sex Pistols will play He 17. 17 draaiden we van de Sex Pistols. En Sex Pistols staan ook op Jera On Air op de vrijdagavond voor Pendulum. Ik moet wel één ding, ding, ding van mijn hart, hoor. Je, je bent wel... Ja, dus je hebt wel echt de fouste cover uh... Uitgekozen die je kon winnen, volgens mij, of niet? Nou, hij is van de wansmaak. Ja, je bedoelt de Franse versie van Anarchy in the UK. Ja, die staat dus gewoon op het album The Great Roll Swindle van Sex Pistols met heel veel outtakes, alternate versions. En ik hoorde dat vanmiddag eigenlijk voor het eerst en ik denk, weet je, ja, Frankrijk en accordeon, ik word daar toch wel een beetje warm van. En het was natuurlijk bij mij in de woonkamer 28 graden. Ik was die edit aan het maken. Ik denk, ik plak hem er gewoon tussen. <laughs> ja. Zo ben ik, dames en heren. Um, dat, uh, ja goed, ja, zo ben ik zeker. Ja. Ik heb wel meer van die gekke dingen af en toe. Hoor. U bent verbonden met het voicemail-systeem van Telekom. U kunt na de toon een bericht inspreken. Zeg Dirk, heb jij een bericht over Green Lizard misschien? Ja, ik ben, ik, jij bent koning Wansmaak. Ik ben ik, koning sentiment dan, jeugdsentiment. Yes, want ik, koning van sentiment. Ja, want... Uh, wie drinkt er veel bier? Wat bedoel je? Daar hebben we ook een beleid voor, uh, van koning Pinteman. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Zo. Ja, oké. Okay. Uh, uh, nou ben ik wel een beetje van de wappen. Ja, maar we gingen het over Green Lizard hebben, ja, Green Lizard, hè? ja. Ja, ja, want ja. Ik, ja dat, dat's de, gewoon, ik kom uit Tilburg, dus ja, ik... Uh, Komen zij uit Tilburg? Ja, volgens mij. Ja, oh. allicht. Allicht. Ik moet ook beter inburgeren, denk ik. Ja. Ja, zeker ja. Yeah. <laughs> dus ja, want zelfs de drummer heeft vroeger bij mijn moeder in de kleuterklas gezeten. Dus zo, zo dik, dik is die connectie. En drumde die toen al? Nee, dat helaas niet. Nee. Maar dat terzijde. Dus ja, daarom... Ik vind het wel mooi dat Green Lizard dan bij jullie ook staat. En... Ik hoop dat ze vooral heel veel nummers spelen van uh, het begin. Van, uh, van die uh, EP, waar ik uh, ook een nummer van heb uitgekozen. Waar je de cd gewoon van bij je hebt. Natuurlijk heb ik Weer erbij. een cd trouwens. Ja, weer een cd. Ja, want het was, ik denk Deze is zelfs niet op vinyl te krijgen, denk ik. Um, het zou moeten nee, nee, ik heb die ook alleen op cd. Ja. Ja. Ja. En ze waren toen echt helemaal uh, de bommen. Ze wonnen toen volgens mij uh, de grote prijs. En ze werden toen ineens... Uh, hun EP is ook uh, geproduceerd door een, uh, een belangrijke producer. Ik geloof, uh, die uh, Oscar ook... Holleman? Oscar Had Holleman? Had hij iets met hem? Nee, nee, dat was Cressen. Sorry. Oké. Okay. Nee. Um, <laughs> komt erop neer. Uh, ja. Toen... Uh, ja. Uh, ze, ze, ze, ze schoten omhoog. En toen hebben ze op Pinkpop gespeeld. En ja. Daarna nog een plaat erachteraan. Toen kwam het nummer... Uh, uh, Autumn natuurlijk. Daar uh, hebben ze uh -huh. best wel wat Airplay mee gehad. En uh, ja, eigenlijk vind ik het best wel jammer dat ze toen eigenlijk langzaam een beetje van toneel zijn uh, verdwenen. Want er had denk ik wel meer in gezeten. Ik denk het wel. Ja, ja. ze zijn, uh, wat is het? Een uh, jaartje of zes geleden zeker weer teruggekomen? Ja, ze hadden afgelopen kerst hadden ze in een keer een reunieshow show in de Hall of Fame. En die was akelig snel uitverkocht. Want ik dacht, nou, oh, daar ik nog we wel een kaartje voor. Weet je wel, leuk. Hè? Ja, maar die kaartjes waren heel snel het hof ja. gemaakt. Hup, weg. Vette pech. De, Vette pech ja. voor de jeugd sentimentele Dirk. Jazeker. <laughs> en um, ja, dus, dus ik ben heel blij dat die nog podium krijgen op jullie festival. Yes, en we gaan een liedje draaien van Green Lizard uit de tijd dat ik nog maagd was. Mijn sentimentele hart gaat ineens sneller kloppen. Virgin van A Green Lizard. U luistert naar de lokale omroep Goorle. En A Green Lizard kwam uit Tilburg. Dit was onze lokale bijdrage vandaag. Uh, we hebben het over het Jera On Air Festival in IJsselstein-Limburg. Wat eigenlijk ook best wel lokaal is. Want in Nederland is eigenlijk alles dicht bij elkaar. Hè? Um, en onder, onderwijl kwamen we even tot de conclusie van... Ja, uh, Thijs had daar straks turnstile aangedragen met birds. En dat heeft eigenlijk gewoon met de podia te maken. Ja, alle, alle podia bij ons hebben met een vogelnaampje, ja. Heb jij daar enige inspraak uh, in gehad? Je heet tenslotte Thijs Vogels. Uh, ja, je zou het zeggen, maar uh, nee, niet per se. Dat is gewoon iets wat uh, ooit ontstaan is. De logo van de Jera zelf, van het Jongerscentrum, dat is een vogeltje. en uh, nou, Dat is een heel lief, blij vogeltje. Maar uh, uiteindelijk gingen we wat bozere muziek programmeren, dus dan is het uh, vogeltje meegeëvalueerd naar een uh, naar een wat uh, agressievere vogel. En dat zijn er uiteindelijk ook uh, wat meer geworden. Dus, uh... Een hele school van vijf vogels inmiddels. Uh, met die vijfde, ja, een sparrow is toch wel iets liever. sparrow is een musje, ja. Dus, uh, dat is ook een beetje de grap. Omdat op uh, dat podium ook uh, wat, wat andere dingen staan. Hè. Dus uh, dat is niet alleen maar uh, boze, harde muziek. Inderdaad. En uh, hij moet nog oppassen ook. Want de rode jager is eraan aan het werk. Dat hij hem niet naar beneden schiet. Ja. Heeft hij zijn jachtvergunning dan wel? Ja. We gaan met hem vragen, okay. dat, uh, dat weet ik niet. Uh, hij mag de naam voeren, schijnbaar. En uh, dat is het dan ook wel. Um... Hebben jullie dat ook? Het is tien voor elf. Hè. Ik begin een beetje moe te worden. Ik moet even wakker uh, geblazen worden. Heb jullie die niet? Uh, ja, nee? Uh, nou nee? oh, ja, ja, goed. Ik weet niet, jij wil vast een kant op? Ik, ik kak snap helemaal het, ik, in. Ja, ik, ik snap hem niet. Ik wil even naar de band uh, He Sleeps. oh En die, die hebben ooit een nummertje gemaakt, namelijk met mijn favoriete zanger Simon Neal. Maar die ga ik niet draaien. <laughs> Helaas. Dat doet hij nou al voor de tweede keer vanavond, volgens mij. Heb Dan ik zeg, al meerdere keren ja, Biffy uh, vernoemd. Ja. Ja. <laughs> ja, ik bouw gewoon een beetje dat ik zondag niet naar uh, Landgraaf ga. Ja, ja toch wel. Ik zit zondag in Utrecht op de Comic-Con. Het kan allemaal leuk cosplayers te bekijken en zo. En daar mag je alleen maar naar kijken en aankomen niet. Dus ja, weet je. Ik had ook naar Landgraaf kunnen gaan om Biffy te gaan kijken. Maar vond ik veel te duur. Dus nou ja, heb ik niet gedaan. Ja. Ik zal wel van slag voor je doen uh, maandag. Jij gaat wel? Ja. ja. ja is jij het leer. Ga je ook naar Biffy kijken? Dat denk ik wel, ja. ja het is main stage, hè, tegenwoordig. Jammer, eigenlijk. Alhoewel. Nieuwe single snap ik trouwens helemaal. Ik heb hem nog niet gedraaid. Over twee weken is dat uh, de toekomstmuziek. Want ik ben er gewoon nog niet aan toegekomen. Um, Anti-Social is een nummer van Walsy Sleeps. En Walsy Sleeps staat dit jaar wel op Jera. Walsy Sleeps. En Light on Me. Ja, nou, Walsy Sleeps. Uh, Salas Stick Guns. En wel meerdere bands die, uh, die al vaker op Jera neer zijn mm. geweest. Walsy Sleeps zelfs uh, vorig jaar nog. Uh, maar wij zeggen altijd, wat goed is, dat uh, mag terugkomen. En, uh, ja. Was is altijd goed. Ja. Altijd goed, maar wel een beetje antisociaal. Corruption itself, sick of division and call it religion when we're all the same. We're all the same, we're all the same, we're all the same. We're all the same. Ah. Als hij sleeps en antisocial hier op de lokale omroep Goorle. Daar ga je niet bij in slaap vallen, jongen. Daar ga je niet ja. bij in slaap vallen, nee. nee, nee, nee je je nee, bent wel nee. moe, maar... Ik, uh, ben je meteen wakker? Ik ben weer vasten. wakker nu. Ik kan veilig naar huis rijden, zo dadelijk, inderdaad. Um, maar eerst, uh, voordat wij uh, gaan afsluiten... je luisterde naar de Jera On Air Special 2025. En dat uh, heeft alles te maken met Jera On Air Festival in IJsselstein... wat op 26, 27 en 28 juni plaatsvindt. Er zijn nog kaarten. JeraOnAir.nl, daar kun je ze kopen. Uh, dan kun je daar lekker naartoe met een uh, lekkere bak muziek. Um, Thijs... Tijgs Vogels, de vicevoorzitter, de programmeur en marketingmedewerker. Jij doet ook alles daar zeg. Ja, maar dat doet iedereen. Iedereen in de organisatie heeft verschillende taken. En alles wordt met je onderling opgelost en opgepakt. Iedereen een beetje van alles. En samen wordt het een fantastisch geheel. Bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Wij zullen zorgen dat, dat, dat, dat de uitzending morgen online komt. Dan kunnen we nog een keertje terugluisteren. Dat ga ik zelf zeker ook doen. Ik ben benieuwd hoeveel slechte grappen ik weer gemaakt heb. <laughs> Zat dat er erbij? Je, je durft dat gewoon aan mij te vragen. Ik uh, ga ja. dat zeker aan jou vragen, Dirk. <laughs> want uh, ja. Volgende week, maandag, is er een Golse groeven. Oeh, dan moet ik natuurlijk nou zeggen wat we gaan doen. Wat gaan jullie doen? Wij gaan uh, psychedelic uh, wereldmuziek uh, we doen. Psychedelische ja. wereldmuziek? Ja, krijgen wij onze connoisseur Bart op bezoek. Die mm -hmm. zit daar uh, helemaal in. En dan uh, gaan wij... Uh, maar wij lekker uh, exotisch uh, ja, opstijgen. Ik ben zeer benieuwd. Ah. Ik ga zeker luisteren. Was dat jullie laatste voor de zomers eh, Moet ik even nadenken. Volgens mij is dat. Dan gaan wij daarna een tijdje met vakantie. Ja, dan zullen we een paar weken niet. Dan mag jij je extra draaien. Dan ga ik eigenlijk. extra draaien. Dus deze hele zomer op je radio. Iedere maandag tussen 9 en 11. DJ RPM. Music Monday. Oh, het is een mond vol. Maar um, ja, rest ons nog. Uh, een slaapliedje, dat ben ik jullie wel verschuldigd. Het is inmiddels weer elf uur. We zijn weer net over de tijd heen. Maar goed, we hadden ook een paar minuutjes minder gekregen van onze voorgangers. Ongehoord goed natuurlijk. Ha, ha, ha, ha. Um, nou, mensen... En die en, luisteren toch niet meer, joh. Die luisteren niet meer. Die liggen al op sparen. bed, die ouwe. Die liggen al te huh? slapen, inderdaad. Maar dan gaan we net iets uit hun tijd draaien. Want uh, volgende week op uh, Jera On Air... daar staan heel veel lekkere hardcore punk en metalcore bandjes. Maar er staat ook een bandje... Uh, wat ik vroeger op ieder familiefeestje mee moest zingen. Mee moest blaren. En dan heb ik het over, uh, over drukwerk. Die gaan we zo meteen draaien. Je loog tegen mij. Allemaal een hele fijne nacht toegewenst.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 Dus zeg je Geen brood meer in de kast En je zei Ik kan niets voor je doen Maar ah, nu heb je dan zelfs Je ringen verpatst En kom mij vragen op boel Je bent zeker vergeten van toen Je loog tegen mij Alsof ik een kind was Geloof dat je dacht Helemaal blind. Er was zes. Wat denk je dat je baan kan? Zes je bent heel lekker. Meer in je bed en je zei: Haha, stap je uit de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet en mix je mijn drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het mak. Ah, je loog tegen mij alsof ik een kind was geloofd dat je dacht. Zis schat, je bent heel wat van plannen. Je loog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Zes schat denk je dat je man kan. Zes schat, je bent heel wat van plannen, Van plannen, van plannen. Wat ben je aan van plan?